De staatssecretaris heeft er vertrouwen in dat de komende dag op het CDA-congres de leden begrip hebben voor het standpunt. In het tv-programma nodigde bleker Mauro, die in Eindhoven woont, nog uit voor de voetbaltopper FC Twente PSV. Maar Mauro wees het aanbod resoluut af.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 Het basketbalseizoen in Amerika gaat ook de komende weken niet van start. Er is nog steeds geen akkoord bereikt in het conflict tussen de clubs en de spelers. Gisteren leken de onderhandelingen positief te verlopen, maar de gesprekken zijn vandaag zonder akkoord afgesloten. De kwestie speelt al vier maanden en zonder financiële afspraken kan de competitie niet beginnen. Het nieuwe NBA-seizoen zou op 1 november van start gaan, maar door het stuk lopen van de gesprekken zal er sowieso tot 1 december niet worden gespeeld.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 Uh, wij spraken het eerste uur met hoogleraar Moleculaire Biologie, Ipe Elgersma. Hij deed revolutionair onderzoek naar, de zelt, naar een aantal zeldzame geestelijke handicaps. En wellicht valt het ooit nog te genezen. We hebben daar een uur, um, of hij heeft daar een uur, um, met veel vuur over gesproken. Tot ons grote plezier blijft hij nog een uur langer hier in het Huis van de Maan. En kunt u uw ervaring met hem delen of met de andere luisteraars. En wellicht heeft hij antwoord op een aantal van uw vragen. Um, hij is geen arts... Hij kan geen diagnose stellen. Hij is wetenschapper. Um, en we hebben 6000 erfelijke aandoeningen. Tenminste, dat is uh, op dit moment bekend. Wel kan hij het een en ander toelichten... als u daar misschien vragen over heeft... Uh, op het wetenschappelijk gebied. Hij heeft een, uh, geeft leiding aan een expertisecentrum in Rotterdam. Um, kortom, hij weet, uh, hij, hij weet de laatste nieuwtjes op het gebied van onderzoek... naar uh, allerlei zeldzame aandoeningen. U kunt... Ook uh, bij ons in de uitzending komen via Twitter. Hashtag Cazaluna, Mail casaluna@ncv.nl Maar we hebben het liefst dat u belt. 0800 1121 Gratis nummer. Heeft u een kind, broer of zus met een zeldzame geestelijke beperking? Wilt u uw verhaal delen of een uh, vraag stellen waar u een tijdje mee rondloopt? Dat kan. Nogmaals, Ipe Elgersma is geen dokter veel. Um, maar wat hij weet wil hij met liefde met u delen. We hebben aan de telefoon Hans Ploegmakers. Goeie nacht. Ja, goeienacht. Um, ik begrijp dat u um, aanwezig was op hetzelfde congres waar Ipe Elgers maar was vanavond. Uh, ja, inderdaad. Ik, uh, ik ben voorzitter van de van de stichting uh, Tubereus Nederland. Mm -hmm. En wij uh, houden elk lustrum zo'n beetje een, een groot symposium waarin we. Allerlei disciplines bij elkaar brengen die rond uh, TSC een uh, rol spelen. Was het geslaagd? Het was een uh, prachtige dag, ja. Ik heb, uh, ik heb me ingehouden op het einde van de dag. En als mensen mij me vroegen van uh, ben je tevreden over vandaag? Dan zei ik, hoe vonden jullie het vandaag? En uh, nou, daar kwamen allemaal positieve geluiden uit. Dus ik ben ook tevreden. En um, um, u, uh, wat is de reden dat u uh, daarbij bent aangesloten of dat heeft opgericht? Uh, nou, de, de organisatie bestaat uh, nu ruim 30 jaar. Uh -huh. En uh, mijn dochter, die heeft uh, TSC. Uh -huh. En die dochter, die is uh, recent 31 geworden. Dus dat is eigenlijk in mijn leven is dat zo'n beetje parallel uh, gaan lopen. Ja, en we hebben het, het uur hiervoor al even over gehad. Hype um, Elgersma heeft er wat over verteld: over hoe indrukwekkend het is om. Ouders te ontmoeten en daarvoor eigenlijk aan de slag te zijn. Uh, kunt u wellicht wat meer vertellen over hoe het uw dagelijks bestaan heeft beïnvloed? Uh, nou ja, kijk, uh, door de jaren heen natuurlijk wat veranderd. Toen wij, uh, toen onze dochter uh, nog een jaar was, uh, kwamen de eerste symptomen via een bijzondere vorm van epilepsie. En dan krijg je een tijd lang het zoeken en dan krijg je op een gegeven moment de diagnose te horen van TSC. En Werkelijk, wij dachten op dat moment dat we een beetje de enige waren in Nederland en omstreken die daarmee geconfronteerd werd. En dan begint het, begint het zoeken hè? in een tijd van uh, nog geen internet, uh, weinig andere mensen bekend, uh, weinig artsen die er iets van weten, uh, nauwelijks terug te vinden in boeken. Dus in het begin is het volstrekt onbekend. Uh, dat staat uh, helemaal in tegenstelling tot mensen die, uh, die er nu mee geconfronteerd worden, want die... Uh, die raadplegen even internet en die vinden dan heel snel onze patiëntenorganisatie. Ja. En alle informatie die daarover verder te krijgen is. Dus het is, het is wat dat betreft, een, uh, qua informatie is er een behoorlijk wat veranderd. Maar het was ook een tijd uh, dat, dat de diagnostiek nog, uh, nog ver achterbleef bij, uh, bij wat nu mogelijk is. Dat wil zeggen dat er uh, vaak hele tijden overheen gingen voordat definitieve diagnoses gesteld werden. Met alle onzekerheid, alle onduidelijkheid of met verkeerde diagnoses uh, die daaraan gekoppeld waren. En um, hoe, hoe kijkt u nu naar de nou ja, eigenlijk de vlucht die de wetenschap neemt, onder andere met het uh, expertisecentrum van uh, Iper Elgersma? Nou ja, het geeft, uh, het geeft ons, ik merk dat in de in de organisatie, de patiëntenorganisatie merk ik dat ook. Het geeft ontzettend veel hoop, natuurlijk. En ook aan de andere kant ook troost. Het uh, is heel bijzonder. Uh, ik heb dus de tijd meegemaakt dat, dat er niks over bekend was. Dat je ook uh, ja, deskundigen met een, met een lampje moest zoeken. En op dit moment zien we dat er, dat er heel veel uh, hoog, ja, echt vooraanstaande onderzoekers in Nederland bezig zijn met, uh, met dit ziektebeeld. En op een gegeven moment ook perspectief kunnen, kunnen geven. Hè. Dus onderzoeken als die van, uh, van Iep, die geven wat dat betreft... Uh, ons uh, hou vast in die zin dat we zeggen van, goh, uh, het zou wel eens behandelbaar kunnen worden op termijn. Uh, en dat is iets waar wij uh, jarenlang eigenlijk volstrekt rekening mee hebben gehouden. Ja. Uh, en uh, nou, dat, dat wil nogal wat zeggen natuurlijk. Ja. Ipe Elgisma zit hier nog steeds bij ons in de studio. Voelt dat, Ipe ook als een zware last op jouw schouders? Ja, zeker wel, ja. ja. Uh, in het geval van TSC zijn we gelukkig nu zover... dat we echt bij de klinische trials zijn. Uh, maar dan nog is het natuurlijk heel spannend... wat daar nou echt uh, gaat uitkomen... en wat je voor deze mensen kan betekenen. Ja. Uh, bij andere ziektes uh, ben je nog, uh, staan je nog in de kinderschoenen. En uh, ja, ze kijken echt uh, over de schouders mee. Want deze mensen... Niet alleen is het, uh, het gaat het om, om hun kind natuurlijk... en dat kind uh, wordt steeds ouder... maar ze hebben ook vaak echt zelf financieel daarin geïnvesteerd. Het onderzoek dat we doen wordt vaak ook betaald... en medebetaald door deze oude organisatie. Dus uh, ze willen het liefst van ons... Uh, ja, als, we, als we het even konden, het liefst elke dag dat we gingen twitteren... maar uh, toch in ieder geval op zijn minst een halfjaarlijks rapport... van wat we hebben bereikt op het lab. En, yeah. uh, ja, dus, en, dat is wel af en toe een zware last op je schouder. Want yeah. zo snel kan wetenschap ook vaak niet gaan. Aan de andere kant, als je... Uh, dat is één spreker die liet terugzien wat er gezegd werd... Uh, vijf jaar geleden op het vorige congres van TSC. En eigenlijk was ik toch ook zelf wel verbaasd... als je dan kijkt wat we collectief... en niet alleen mijn lab, er zijn natuurlijk vele labs hiermee bezig... wat we met z'n allen al bereikt hebben in, in alleen nog maar vijf jaar tijd. Uh, ja, ik vond het toch wel uh, zeer bemoedigend... Uh, dat het uh, allemaal zo snel gaat, ontwikkeling. Ja. Uh, want Hans Ploegmakers nog steeds aan de telefoon. Uh, een dochter met TSC, zeldzame uh, uh, geestelijke aandoening... Um, heeft u ook. Um, nou, in, kunt u misschien wat meer vertellen over hoe dat, hoe dat gaat? Met die fondsen bij elkaar krijgen. Um, om dit onderzoek mogelijk te maken? Uh, ja, nou, wij zitten in, uh, in een unieke situatie in feite. Wij, uh, uh, wij hebben behalve dat er een patiëntenorganisatie is. is er ook een particulier uh, initiatief op een gegeven moment ontstaan. En dat, uh, dat is de, de stichting Michelle geworden. Uh -huh. Die zijn geld bij elkaar gaan uh, zamelen. Dat was een. Uh, de ouders van een, van een kind met TSC, die op een gegeven moment toch actief bij wilden dragen aan onderzoek, en die zijn dus een, een stichting begonnen. Uh, daar is een, een fonds gecreëerd, wat, uh, wat zich ontwikkeld heeft tot een vermogensfonds, uh, waaruit jaarlijks in feite onderzoek gefinancierd kan worden, en waardoor dus ook continuïteit in, in het onderzoek gegarandeerd kan worden vanuit particulier initiatief. Uh, en wij hebben daar als patiëntenorganisatie hebben wij goede banden met die organisatie. De verantwoordelijkheden zijn gescheiden. Ja. Maar we maken wel gebruik van elkaars middelen om, uh, om bijvoorbeeld uh, qua PR en qua communicatie en uh, qua contacten, netwerken, etc. gebruik te maken van elkaars uh, stichtingen. Het is overigens wel mooi dat, uh, dat die stichting Michelle vandaag ook door. Uh, door ons in feite een, een prijs toegekend is. Uh, dat is de Bourneville-prijs. Bourneville uh, was de, de, de eerste neuroloog die, uh, die TSE uh, op de kaart zette... en in feite uh, beschreef. Uh, dus de, de zieke van Bourneville is het ook lang uh, genoemd. En wij hebben ervoor gekozen op een gegeven moment bij elke lustrum... Uh, iemand die... Uh, die opvallend zich verdienstelijk maakt voor juist voor het onderzoek naar het TSC om die in het zonnetje te zetten en die een prijs toe te kennen. En dat, uh, dat is, eerder is dat bijvoorbeeld de Rotterdamse onderzoeksgroep geweest, uh, die de, de het Gen uh, ontdekte waar uh, die, wat verantwoordelijk mm. is voor TSC. Uh, vorige keer is dat de trekker van een, van een speciale poli geweest, uh, die zich met TSC bezighoudt in Utrecht. En deze keer was het de stichting Michelle die, die zorg draagt dat we ondanks bezuinigingen bij de overheid, dat we juist het, het particulier initiatief gebruiken. Ja, toch het onderzoek gaande kunnen houden. Om, om dat gaande te houden, ja. ja. En, en, en te zorgen dat het niet ad hoc elke keer maar weer een stukje onderzoek gedaan kan worden ja. als er toevallig geld is. Hè? Begrijp ik. Um, u kent uh, Iep Elgersma... Waarschijnlijk direct via de Stichting. Of wilt u nog hier op de radio het woord tot hem richten of hem iets vragen? Of is dat. Uh... Nou, ik heb hem ik heb geen specifieke vraag meer. Ik heb hem vandaag getroffen. Ik was ja. ontzettend blij met zijn met het verhaal wat hij daar ook verteld heeft. Ja. En uh, ja, je merkt op zo'n dag dat, dat er interactie komt tussen die verschillende uh, sprekers, onderzoekers die ook op zo'n dag op ideeën komen van... hé, hey, als jij die kant op gaat, dan zou het goed zijn als ik daarbij aansluit. Of, uh, dus het werkt ontzettend stimulerend. Maar ja. ik heb Ypres vandaag gesproken... en uh, ik wens hem natuurlijk veel succes toe in ja. de komende periode weer. Z zonder, de, de zwaar, zonder al te zware last op zijn schouders neer te leggen. Tot slot, laatste vraag. Um, wat is de naam van uw dochter? Dat uh, is Joyce. En um, hoe gaat het nu met Joyce? Nou, Joyce is uh, gebruikt sinds een, een jaar uh, een, het, het nieuwe medicijn uh, wat, wat gebaseerd is op een van die nieuwe medicijnen, Rappermachine. Mm -hmm. uh, dat, is een, dat is een van de medicijnen die op dit moment in trials ook uitgeprobeerd wordt uh, op vele plaatsen in de wereld. Zij was gedwongen om dat te nemen omdat de nierfunctie heel, heel slecht werd. Nou, dat gaat, dat gaat goed. Dat lijkt goed uh, in ieder geval aan te slaan. Lijkt te werken zonder dat de bijwerkingen te zwaar worden. En uh, ja, eigenlijk gaat het op dit moment naar behoren. Hoewel wij altijd zeggen van... Uh, van als het even goed gaat, dan uh, kloppen we het weer af. Want uh, ja, ja. er blijven een aantal aspecten die, die moeilijk te beheersen zijn. Hè, zoals ja. epilepsie en zo. Dus uh, ze kan zo weer een smak maken. En, ja. uh, maar het geeft... Ze uh, is dus op dit moment... Uh, Gaat het best goed eigenlijk. Nou, dat is, dat is goed om, om uh, te horen, want daar gaat het uiteindelijk allemaal om. Meneer, meneer Ploegmakers, dank voor uw, uh, uw bijdrage... en ik wens u een hele fijne nacht. Oké. Okay. Goed. Tot de inst. Jo Dag. daar. Heeft u um, familie met een uh, geestelijke beperking... zeldzaam, maar misschien ook helemaal niet zeldzaam... syndroom van Down... of uh, wil u een verhaal delen... of een vraag stellen aan... Um, Um, hoogleraar I.P. Elgersma, dan uh, kunt u ons bellen. 0800-1121. We wachten nog even op muziek. Daar komt -ie.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 Breakthrough to the other side for better or worse I know you're better than anyone else And I'll be by your side What do you say when it's all over? I see. You. Anouk, ook meegenomen door onze gast Ipe Elgersma vanwege alle relatieproblemen die ontstaan vaak um, als ouders een kind hebben met een uh, zeldzame geestelijke handicap. En muizen, daar, um, daar gaat het ook, of daar ging en gaat het ook over vanavond. Herman, goedenacht. Goedenavond, beide. Goedenavond Herman. Goedenacht ja Ik had een vraag, niet zozeer omdat ik uh, zeg maar met de problematiek borstel... Uh, in een relatie tot uh, kinderen of familie of iets dergelijks... maar ik werd getriggerd aan het begin van de uitzending al, ik had het ook op Twitter getrooid... door een opmerking uh, van meneer Elgesma. over het feit dat hij zei dat die muizen aan hem moesten wennen... Ja. omdat ze anders gestrest waren. Ja. En als ze gestrest zijn, dan leren ze niet, althans, leren ze onvoldoende. Ja. Uh, nou, heb ik ervaringen dat dat met veelal met jonge kinderen, of met zeker met jeugdigen, mm -hmm. uh, ook het geval is. En uh, in het verlengde daarvan had ik eigenlijk een vraag van... heeft hij daar ook bewijzen voor CQ? Onderschrijft hij dat? Omdat die hersenstructuren hetzelfde zijn, dat het bij mensen dus ook zo is. Nou, ik, ik, ik ga de hoogleraar aan het woord laten. Ja, dat is zeker waar. Er zijn... Uh... Uh, als een klein beetje stress is goed, want dat uh, verhoogt de alertheid ook van, uh, van, van de mensen, maar ook van de muizen. En daardoor leren ze beter. Uh, dus een beetje spanning mag er wel zijn. Uh, maar als de stress te hoog wordt en als iemand uh, langdurig onder stress staat, uh, en denk ook aan, aan posttraumatisch stress. Uh, ja, dan, uh, dan uh, hebben de hersenen echt uh, moeite om, uh, om nieuwe dingen te gaan onthouden. En uh, gaat het echt een stuk slechter met uh, het leren van nieuwe dingen. Mag je daar dan ook de conclusie aan verbinden? Omdat we in een maatschappij gaan zitten die langzaam maar zeker steeds vroeger en steeds eerder en steeds meer druk vraagt, ook bij jonge mensen, dan problematieken die, uh, laten we zeggen, ook binnen het autistisch spectrum liggen, uh, dat die daardoor ook onder druk komen en misschien ook meer naar boven komen. Ja, ik denk dat het wel... Uh, uh... Duidelijk is dat uh, hoe meer stress er ontstaat, uh, hoe groter de kans is dat er uiteindelijk uh, ook iets misgaat. Want dat geeft een langdurige, een langdurige stress verandert echt iets in het brein. Uh, en uiteindelijk gaat dat brein uh, ontsporen en kunnen er inderdaad uh, psychiatrische stoornissen uit, uit voortkomen. Ja, langdurige stress is zeker een grote risicofactor. Want ben jij uh, werkzaam in het onderzoek, Herman? Of in het uh, onderwijs? Nee, ik heb een gested. Uh, ja, in de zin van, ik heb bij de politie gewerkt. Ik ja. zie veelal in de sport en in de Mhm. Ik heb ook een project op poten gezet om uh, met voetbal als middel, maar dan met een uh, wat andere aanpak van, uh, van jeugdigen mm -hmm. uh, voetbal als middel te gebruiken. Om ze ja, zeg maar in een beter spoor met meer zelfvertrouwen te krijgen. Maar met name ook gericht op kinderen met uh, ja, zeg maar wat ze dan noemen gedragsproblemen. Yeah. Maar ik heb zelf de ervaring dat dat ook vanuit mijn politiewerk in het verleden, dat dat ja, de druk op de samenleving is zo hoog dat we de tijd en de aandacht niet meer hebben... zeker in de jongste fase waarin kinderen zich ontwikkelen... Mm -hmm. ze de rust te geven voor hun ontwikkeling. En uh, ik denk dat dat, ja, dat dat eigenlijk alarmerend is... en dat we daar wel iets meer naar terug zouden moeten. Ja. Dus dat was even de link die ik had van... hé, hey, muizenstress, uh, leerprestaties uh, te vroeg terugzetten. ja. Vandaar ja. de vraag. Ja, ik, ik onderschrijf die angst, ja. We hadden het, uh, het uur hiervoor over een, uh, een boek wat binnenkort uitkomt... Um... Psychiater Kaan heeft het geschreven. 10 geboden voor het brein. Hoe houd je je brein gezond? Ja. En, en daar staat op nummer 4 stress niet. Dus dat, dat, dat had je goed gezien, Herman. Maar um, het is natuurlijk wel iets... En um, er staat ook bij stress niet. Uh, ja, hoe doe je dat? Hè? Door aanhoudende stress schrijft um, Kaan raken de hersenen beschadigd. Wat voor stress bedoelt hij dan? Niet de plotselinge en kortdurende stress op de beursvloer... of de afdeling spoedeisende hulp... He, dus dus het, de sportieve stress is gezond. Um, ja. Daar word je scherp van en vrolijk, beweert ja. hij. Um, maar de onontkoombare stress ja. die voortdurend doorgaat... Um, Als een maken denk ik. Ja, moeten we wat tegen doen. Ja. Ik, ik weet niet precies wat we daar nu tegen moeten doen, Herman. Maar we moeten er wat tegen doen. Nou, ik denk meer rust creëren. Trouwens, in die laatste ja. van... Uh, die, die heb ik van de week Heb ik ook iets gelezen over een mevrouw die iets uh, te vertellen had vanuit een spiritueel oogpunt yeah. over kinderen met het syndroom van Down. Yeah. In de spirituele wereld zegt men dat de ziel uh, zeg maar het lichaam kiest. Okay. Als je dat vertaalt naar die laatste opmerking van... Uh, Kies uw ouders dat... met zorg. Ja. <laughs> ja, en je vertaalt dat dan naar de ziel. Want yeah. dat was, dat, ik weet niet meer precies wie het is geweest, maar dat kwam er in feite op neer. De ziel kiest het lichaam, maar dat dus, uh, er werd vanuit het spiritueel hoogpunt beredeneerd dat je kinderen met het syndroom van Down ook zou kunnen benaderen vanuit het hoogpunt, dat zijn uh, de zielen die al in het verste stadium zijn, die hebben dus alles eigenlijk al volbracht en die komen terug om anderen weer nederigheid en dergelijke bij te leren. En in die, in die zin, even los nog van het genetische, want ik neem ja. aan dat... Uh, de hoogleraar het allemaal ietsje rationeler benadert vanuit de, de wetenschapshoek. Dat snap ik ook en dat ja. is goed ook. Maar er is ook een andere kant en ik vond dat op zich ook wel een mooie gedachte. Het is een, uh, ja, het, ik, het, zo, ik, laat ik het zo zeggen, het is een interessante theorie. Ja, ja. en uh, dat leert de omgeving dus wat van het kind met het syndroom van Down. En uh, ik denk, we zeggen altijd wel ja, de, de mindere mens, uh, maar we leren daar ook wat van, even gek gezegd. Nee, dat is, dat is absoluut zo. Dat, uh, ik heb een keer um, als vrijwilliger meegedaan aan een, uh, een, een vakantieweek... Uh, waar je geestelijk gehandicapten dus kon begeleiden... zodat de ouders een weekje ja. ontzien werden. Ja. En de, uh, de leiding was, was ongeveer één op één. Dus er waren uit mijn hoofd, nou, laten we zeggen, 18 kinderen en 15 leiding-mensen. Ja. En ja. Um, ik was niet zo thuis in die wereld, dus ik... Um, maar goed, het werd maar uitleg om wat ik moest doen. Uh, en ik zat... Uh, bij, elk, bij elk eten uh, zat je naast dezelfde, hetzelfde kind. Zodat er rust, regelmaat, reinheid, dat soort dingen. Dus ja. ik heb um, tien dagen achter elkaar... elke maaltijd naast een zwaar autistische jongen gezeten... die niet kon praten. En, die, ja. um, en ik smeerde steeds zijn brood en hij wees het aan. Maar na tien dagen was ik zo uitgeput. Het was ook ontzettend leuk, hoor. Maar ook heel erg vermoeiend. ja. Um, dat ik eigenlijk een beetje zo half grappig tegen hem zei... Uh, nou, vandaag uh, schaaf je je eigen kaas maar. Want dat deed ik voor, omdat hij dat niet kon. En toen keek hij me opeens aan. En toen zette hij een pruilipje op en pakte die kaas... en begon hij heel rustig de kaas te schaven en zijn brood te beleggen. En toen keek ik ja. die jongen toch een beetje verbaasd aan. Uh, maar ik moest eigenlijk ook heel hard lachen. Um, want hij was veel slimmer dan hij zich... Had voorgedaan. En toen kwamen zijn ouders hem halen. En toen zeiden ze tegen mij. Heeft hij zich weer lekker laten verwennen? <laughs> dus dat, was, dat, ja. was, dat was een leermoment Herman. Ik ben het helemaal met je ja. eens. Ja, ja oké. Okay. Mooi ja, verhaal. Ik wens je een mooie nacht. Dankjewel. En okay, jullie een fijne uitzending verder. Zeer interessant. Uh, dankjewel. Dank voor je bijdrage. Hoi hoi. Jolanda. Ja. Goeien ja, nacht. Ook. Uh, we praten uh, vanavond in onze uitzending met uh, hoogleraar Ipe Elgersma over uh, zeldzame syndromen. Um, mm -hmm. Aan jou het woord. Ja, nou ja, ik heb een, uh, een zoon. Uh, ik heb drie kinderen, maar ja. mijn jongste zoon is nu 12 en hij heeft een uh, ernstige uh, ja, verstandelijke handicap. Mm -hmm. Het uh, Kleestra-syndroom heet dat nu mm -hmm. uh, sinds uh, begin dit jaar genaamd naar dokter Kleestra, die dus uh, onderzoek doet op dit uh, syndroom. Ik kijk even naar Ipe Elgers, maar naast mij die knikt hij, hij, hij is ervan op de hoogte yeah. ja. en uh, we hebben twee weken nee drie weken geleden hebben wij een familiedag gehad uh, van ouders met, van, met kinderen van het kleestra syndroom uh, Er zijn op dit moment zijn ongeveer wereldwijd ongeveer 178 kinderen gedetecteerd met dit syndroom. Dus het is zeer zeldzaam. Mm -hmm. En uh, daar heeft zij uh, een uh, presentatie gegeven, uh, dokter Kleefstra... dat um, het EHMT1-gen EH uh, uh, uh, ontbreekt bij deze kinderen, uh, veelvuldig. En uh, zij heeft uh, onderzoek gedaan bij fruitvliegjes... En waar dat ook uh, blijkt te missen. En die hebben dat dus teruggezet bij uh, vuurvliegjes, ja. of bij die fruitvliegjes. En uh, dat blijkt dus in één keer dat dus die uh, fruitvliegjes uh, niet meer gehandicapt zijn nadat ze dus dat gen toegediend hebben gekregen. Dus. Een beetje vergelijkbaar wat um, uh, IPE Elgers vertelde al, uh, met de muizen, eigenlijk ja. zou je kunnen zeggen. Ik ja. zal even, um, IPE, ben je, m, kan je ons meer vertellen over dit onderzoek? Ja, het kleefsteronderzoek is ook wel bijzonder. Want het gen is in Nederland geïdentificeerd door de groep in Nijmegen. Inderdaad door de dokter Kleefstra. Ja. Um, het is ook vrij gebruikelijk dat hij de naam ook aan de ziekte geeft. Uh, en inderdaad, ik, ik weet dat Nijmegen ook veel onderzoek doet naar, naar het gen. En wat het dan precies doet in de hersenen. Uh, en dat ze inderdaad ook gebruik maken van een, een fruitvliegje. Uh, en dat is natuurlijk een, een, een heel mooi model. Want uh, ja, dan hoef je ook niet met proefdieren te werken. Uh, en het is perfect voor bijvoorbeeld het screenen van geneesmiddelen. Als je maar goed kan laten aantonen dat inderdaad dat vrijvliegje ook daadwerkelijk een, een verstandelijke handicap heeft. En dat is nog wel eens een probleem. Maar soms vinden ze wel iets anders in het vrijvliegje, uh, Dan heeft hij uh, uh, iets onder vleugeltje of iets dergelijks. En ja, dan kun je toch gaan kijken van wat kan je daar nou aan doen om dat weer intact te krijgen. En uh, ja, het kan dus heel informatief zijn. En als het met een fruitvliegje kan, uh, is het nog mooier. Meestal wat ze dan gevonden hebben, wordt dan alsnog wel vertaald naar een muismodel. Dus ik, ik denk ook wel zeker te weten dat... Uh, en volgens mij is er al een muismodel ook in Nijmegen momenteel van dat ja. syndroom. Dus ze zullen het ook ongetwijfeld gaan vertalen weer naar de muis. Uh, en uiteindelijk, ja natuurlijk, uh, uh, als ze iets echt gaan vinden wat therapeutisch is... Uh, zullen ze dat ook gaan testen in deze muizen, maar ook uiteindelijk in kinderen, denk ik. Ja, ja, nou ja, als ouder van zo'n kind, uh, kijk, uh, ons kind is natuurlijk twaalf, maar ja, is de hoop natuurlijk wel gevestigd op dat soort onderzoek. Ja. He, want uh, ja ondanks de mooie dingen die deze meneer hiervoor vertelde over kinderen met een, uh, een handicap, en die mm -hmm. deel ik in grote lijnen. Mm -hmm. Want het is heerlijk om, want als ouder van zo'n kind uh, word je, uh, nou ja, je staat vaak onder druk en het mm -hmm. is... Uh, niet altijd even leuk. Nee. Maar het is, het zijn ook hele bijzondere kinderen om voor ja, te mogen zorgen. Je leert daar heel veel van. Ook al is, mijn zoon heeft echt een ontwikkelingsniveau van tien maanden als hij dat al haalt. Ja. Dus hij kan niet spreken. Hij kan, nou ja, hij is totaal niet zelfredzaam. Dus hij is volledig afhankelijk van ons. Mm -hmm. Maar dit is natuurlijk niet een situatie die je wenst als ouder. Nee. Dus... Want, want hoe heet je zoon, Jolanda? Falco. En, en wat, um, want dat vind ik dan wel interessant. Wat leer je bijvoorbeeld van Valko? Uh, wat ik van hem leer. Um, ik leer van hem dat je uh, mag zijn wie je bent. Mm -hmm. uh, je hoeft je bij dit soort kinderen. kun je niet faken. Ze hebben je feilloos door. Want ze voelen. Ze zijn alleen maar bezig met. Het, uh, ze, ze kunnen ook alleen maar vertrouwen op hun op hun, uh, ja, uh, op hun sensoren, zeg maar. Hè. Ja. Dus, uh, uh, daar zijn ze volledig van afhankelijk. Dus wat ze doen is ze gewoon voelen. En voor hun is er iets veilig of niet veilig. Dus uh, ja, zij kijken dwars door je heen. En je kunt je, normaal gesproken in het normale leven, uh, heb je sociaal gewenst gedrag. Ja. Als mens ben je continu bezig om je af te stemmen op je omgeving. En ervoor te zorgen dat je leuk, lief en aardig uh, overkomt. Ja. Maar bij dit soort kinderen kun je niet zijn. Ze. Je bent gewoon wie je bent. En uh, of je je nou mooi maakt of heel aardig voordoet, ze kijken dwars door je heen. En dat is, uh, ja, dat is wel heel bijzonder... En als je dan door hun geaccepteerd wordt en je mag bij hun zijn, dat, dat, ja, dat geeft mij een enorme ja. gevoel van rust. Het is een enorme vorm van eerlijkheid zonder verborgen agenda. Ja, absoluut. Ja. absoluut. En um, heeft dit jou veranderd in de zin dat je um, anders in het leven bent? Tuurlijk verandert uh, het, het gezinsleven en daarmee jouw leven. Maar als je het nou hebt over dat gevoelsniveau, heb je, ben jij daar? anders mee in het leven gaan staan? Ja, ja, ja, absoluut. En op wat voor manier uitzicht dat? Um, nou, um, het, ik ben heel anders in het leven gaan staan doordat um, je leert van dit soort kinderen dat um, er andere dingen belangrijk zijn. Hè? Van, um, kijk, voordat ik zo'n kindje kreeg, Stond ik er überhaupt niet eens bij stil dat dit kon gebeuren? Wij hadden twee gezonde dochters. En dit was ons derde kindje. En we wisten dat het een jongetje zou worden. En uh, mijn man, die vond dat helemaal geweldig. Dus dat, uh, daar hebben we naartoe geleefd. En toen kwam de geboorte. En dan was al duidelijk, direct duidelijk, dat het niet goed was. En dat, uh, ja, dat, dat. Dan stort je hele wereld in. Ja. En uh, ook de eerste jaren zijn uh, heel erg moeilijk geweest... omdat we, pas, we weten pas sinds drie jaar dat hij dit syndroom heeft. En dus, ga je dus blijf je hopen dat het wellicht niet zo erg is... als dat je eigenlijk diep in binnen van binnen wel weet. En uh, uh, in één keer worden dingen als... Uh, als het maar gezond is, hè, wat iedereen zegt ja. als je zwanger bent... Krijgt een hele andere dimensie. Want ja. dat is echt, echt waar het enige wat telt. Mensen snappen vaak niet zo goed wat het wel niet betekent dat je een gezond kindje krijgt. Ja. En um, uh, dingen als, uh, uh, nou ja, materialisme, dat je uh, in dit leven alleen maar streeft naar geldelijk gewin. Of. Uh, uh, ...persoonlijke verrijking of... Uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Uh, nou ja, dat je alleen maar streeft naar roem of uh, dat soort dingen. Dat, in één keer wordt dat allemaal... ...dat is gewoon totaal niet meer aan de orde. Ja. Voor mij is... Uh, ...ja, afstemming met jezelf... ...het, uh, ja, het luisteren naar jezelf... Het, ...het kijken om je heen, het afstemmen... Ja, de, het is voor mij gewoon heel belangrijk en sinds ik zo'n kindje heb als Falco, is voor mij gewoon zo belangrijk dat het mooiste is wat in deze wereld wat je kunt doen, is iets weggeven. Hmm. Een cadeautje geven of aandacht ja. geven aan een ander, want dan krijg je tien keer zo hard weer terug. Als ik je zo hoor, Jolanda, heeft Falco jou, maar misschien ook ons allen nu wel wat geleerd. Ik wil je bedanken voor je, uh, voor je bijdrage. En ik wens je een hele goede nacht. En Valko ook. En de rest Dankjewel. van de familie. Oké. Okay. Oké. Okay, okay. ja, Goeie nacht. Dag. I what you were offering. Imagine lying next to me. Your shirt and Yeah. Back to where we belong. Ja. ja, is dat zo? Dat weet ik dan weer niet. Um, ze hebben onlangs aangekondigd ermee uit te scheiden, R.E.M. Maar het was wel een mooie plaat. Um, eens even kijken. We worden overspoeld door getwitter en gemail. Jan Bakker, uh, Vraag aan Ipe, bij ons in de studio zit. Ipe Elgersma, hoogleraar moleculaire biologie... Um, Hallo, ik heb een wat filosofische vraag aan Ieper. vooropgesteld. Ik heb met bewondering zitten luisteren naar zijn gedrevenheid als wetenschapper. Praktische instelling. Ipe vertelde dat hij uit een christelijk nest kwam. Hoe ziet hij deze ongelooflijke ontwikkelingen vanuit die achtergrond? Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat vanuit de eventueel streng gelovige hoek... dit al gauw gezien wordt als ingrijpen in gods schepping. Overigens, met alle respect mijnerzijds, maar is Ipe niet bang... dat we uiteraard allemaal niet hopen dat dit taboe zijn werk zal frustreren? Uh, je hebt er al een beetje op geantwoord, hè, Ipe? Ja, ik vind het wel grappig dat uh, mensen echt dan een onderscheid gaan maken... tussen de hersenen en de rest van het lichaam. Dus uh, als je zegt van ik heb een nieuwe techniek ontwikkeld, hoe je een, een nieuwe kunstheup moet gaan plaatsen... dan zegt niemand van uh, nou ben je eigenlijk voor goed aan het spelen. Maar op het moment dat je zegt van goh, ik heb gezien dat... Uh, uh, en misschien ook als je epilepsie kan genezen... dat vinden mensen ook nogal acceptabel. Maar inderdaad als het gaat over uh, verstandelijke handicap... dat, dat ja. laatste is toch, dat heeft iets magisch van mensen. En zo van daar mag je niet aan zitten Als iemand geboren is met een IQ van 20... Uh, ja, voor sommige mensen moet het dan zo zijn. En, en, uh, maar het is wel bijzonder... Dat dan de grens waar, de, waar je dan de grens legt. Hè, waar ja. De, de kunsthulp kan nog wel. De antiepileptica ook misschien nog wel. en Misschien uh, ritalin tegen de ADHD, Maar ja. Het is toch voor sommige mensen wel moeilijk. Uh, ik zie het echt als een aandoening. Er is duidelijk iets misgegaan. Uh, en dat heeft een duidelijke biologische verklaring. En ik vind dat als wij als arts en, en wetenschapper... daar iets aan kunnen doen, is het onze plicht... om dat te genezen, net zoals we alle andere dingen... Uh, nu genezen aan het menselijk lichaam. Een helder antwoord. Een mail van Karin. Goedenavond, heren. Ik vroeg mijzelf af of een dergelijk onderzoek ook gedaan kan worden... voor mensen met een psychiatrische stoornis of voor mensen met hersenletsel. Ik neem dan de gedachte dat hersendelen in beide gevallen niet goed met elkaar communiceren. Wat is de rol van neurotransmitters hierbij? Het zijn, dames en heren, luisteraars, hele eh, ingewikkelde vragen voor dit uur van het weekend. Maar we gaan, we gaan er toch mee door. Ipe. Ja, nou, ik, uh, natuurlijk wordt er heel veel onderzoek gedaan naar psychiatrische aandoeningen. Want die uh, komen uiteraard nog veel vaker voor dan zeldzame aandoeningen. Maar wat, er, wat een zeldzame aandoening zo bijzonder maakt is dat we weten uh, waar het aan het begin al mis gegaan is. Namelijk dat je dat ene gen niet hebt. En bij de meeste psychiatrische aandoeningen hebben we geen enkel idee wat er nu precies misgaat in die hersenen. Uh, ook de meeste medicijnen die we hebben weten we eigenlijk nauwelijks hoe ze nou precies werken. Um, dus uh, het is toch wel een, een vak apart als je aan een psychiatrische aandoening werkt. Uh, of zelfs aan dementie waarvan je niet precies weet hoe het ontstaat. of aan een uh, genetische ziekte. Ik denk dat die genetische ziektes, daar, daar is heel veel winst te behalen. En, en die moet je echt anders gaan zien dan de andere ziektes. Oké. Okay. Er komen nog meer vragen voor je binnen. Hoe denkt u over de anti-wetenschappelijke houding. die op dit moment hoogtij viert bij een groot deel van onze bevolking. in alle pseudo-wetenschappelijke alternatieve geneeskunde? Um, dat vraagt Ron zich af. Ik weet niet precies wat Ron daarmee bedoelt... maar als hij bedoelt naar uh, homeopathie uh, en dergelijke dat middelen... Uh, ook in onze studies zien we dat de, de groep die het placebo krijgt... soms een enorme vooruitgang boekt. En uh, dat geeft ook aan dat als je ergens in gelooft... Ja. Uh, dat je wel degelijk uh, ook uh, beter kan worden. Uh, maar uh, ja, ik, ik zoek het toch natuurlijk primair in, uh, in een biologische verandering... als er iets ja. biologisch fout is gegaan. Ik vind het een heel mooi diplomatiek antwoord, Ipe. Uh, er komt nog een vraag van dezelfde ronde. Vindt u ook dat er te weinig geld beschikbaar wordt gesteld voor fundamenteel onderzoek? En kunnen we daar wat aan doen door het publiek meer te laten zien hoe wetenschap werkt? En hoe belangrijk dat is voor de wereld? Dat is een leuke vraag. Ja, ik denk ook dat het een taak is aan de wetenschappers om meer naar buiten te gaan treden in programma's als dit. Al is het om twaalf uur s'nachts en zal niet iedereen aan ons willen luisteren. We hebben een um, enorm uh, groot lu luisterbereik. Uiteraard. Maar door, uiteraard. Uh, ja, uh, wij als wetenschappers zouden natuurlijk heel graag willen... dat er meer geïnvesteerd werd in Nederland, uh, in, uh, maar ook wereldwijd. Maar ook zeker in Nederland waar we echt achterlopen in fundamenteel onderzoek. Want wat nu fundamenteel onderzoek is, hè, zoals mijn eigen onderzoek ook begonnen... is uiteindelijk uh, wordt dat onderzoek wat je echt kan toepassen uh, voor mensen. En uh, het zijn juist deze mensen met zeldzame aandoeningen... die eigenlijk gewoon uh, helemaal buiten de boot vallen. Daar zijn geen potjes voor. Dus ja, ik, uh, ik zou graag zien dat er meer geïnvesteerd wordt in dit soort onderzoek. Ja. Maar het geeft ook aan het belang van bijvoorbeeld een Nina Foundation... die opkomt voor het angelman syndroom ja. Of een Michelle Foundation die opkomt voor uh, de TSC. Hoe belangrijk die organisaties zijn en uh, dat daar geld voor komt. Ja, we gaan uh, zometeen uh, Hebben we een beller die iets te maken heeft met die Nina uh, Foundation... Um... En dan komt hier nog één bericht binnen van Annie. En dat vind ik wel goed om even voor te lezen. Geachte redactie, is het niet een verstandelijke beperking... in plaats van een geestelijke beperking? Ja, ik worstelde daar ook al... Mee moet je beperking zeggen of handicap? Geestelijke mankeer... Geestelijk mankeren ze meestal toch niets... maar de beperking is toch verstandelijk. Geestelijk kunnen ze best een relatie aan, bijvoorbeeld in het geloof. Doch bijvoorbeeld rekenen is een onbegonnen klus om te leren. Hartelijke groet, een moeder van een verstandelijk beperkte dochter. Ja, uh, ze heeft helemaal gelijk. We, we spreken van een verstandelijke beperking of een verstandelijke handicap... of uh, soms van mentale retardatie, om het nog iets mooier te maken. Ja. Maar uh, het woord geestelijk uh, gebruiken we eigenlijk meestal niet. Nou, dan, uh, Annie, daarvoor onze excuus... als dat toch een keer tijdens die uitzending is gevallen... Um, dank voor je bericht en een, uh, en een hele goede nacht. We gaan uh, weer naar een beller toe. Bertus, goede nacht. Goede nacht. Ik zou zeggen, barst los. Ja, um, nou ja, ik uh, hoorde Ipe Elgersma net praten over de Nina Foundation. Ja. Um, dat is een um, organisatie die geld inzamelt voor uh, mensen met het angelman syndroom. En dat is ook een syndroom waar uh, Ipe Elvis maar uh, onderzoek naar doet. Ja. En uh, ik weet niet of het uh, al echt aan bod is geweest. Ja, we hebben daar het eerste uur uitgebreid over gesproken. Iep okay. heeft uitgelegd... Uh, ja. op ...op zeer heldere en toch interessante manier... Uh, hoe hij met de muizen in de weer is gegaan... om het Angelman-syndroom uh, nou ja, inzichtelijker te maken... en zelfs richting uh, medicijnen te gaan. Ja, ja precies, ja. Uh, uh, mijn, uh, mijn zus die heeft uh, het Angelman-syndroom... Mm -hmm. En uh, zij is uh, 34 jaar en uh, wat, ik, wat ik eventjes wil, wil aanstippen, wat misschien wel goed is om te weten, is dat uh, toen mijn ouders uh, haar kregen, wisten ze absoluut niet wat er met haar aan de hand is. En uh, eigenlijk tot haar uh, nou, zeg maar 25e hebben ze dat niet geweten. En door uh, onderzoek en wetenschap uh, uh, is nu eindelijk bekend wat ze heeft en... Uh, kunnen we eindelijk eens dus een keer uh, precies weten, of precies ongeveer weten hoe we met haar kunnen omgaan. En dat is de geweldige winst van wetenschap zoals uh, Ite Elgersmaar, maar ook zijn collega's het doen. Ja. Dus uh, dat vind ik maar, belangrijk om. Even. Ja, absoluut. Bertus. De, de zoektocht naar de kennis die jullie, hè, of die er nu is, dat heeft lang geduurd. Ja. Uh, dat moet voor jou en je zus en jullie omgeving en familie ook echt een lange weg zijn geweest. Ja, in het begin dan, uh, uh, helemaal in het begin was het zo van uh, ja, ze is gehandicapt, punt. En uh, nou daar moet je het maar mee doen. En uh, je probeert maar van is dit de goede manier om, maar met haar, om met haar om te gaan? En dat gaat echt met vallen en opstaan, meer vallen dan opstaan. Mm -hmm. En nu weet je veel meer uh, welke richting je moet zoeken. Uh, dat je haar echt duidelijkheid moet geven. Dat je... We hebben bijvoorbeeld heel lang geprobeerd haar uh, te leren praten. Want dat kan ze niet. Um, door dat, uh, allerlei oefeningen te doen met logopedie en zo. Nou, dat heeft allemaal niet geholpen. Maar nu weten we dat we wel met haar kunnen communiceren. Door bijvoorbeeld met foto's te werken. En uh, uh, haar aan te wijzen wat we gaan doen. En... Nou ja, en dat, dat geeft zoveel meer rust en, uh, in de communicatie en in uh, de relatie met haar. En dat is enorm van belang. Ja, dat, dat kan, kan ik begrijpen. Um, voor beide kanten moet het uh, een winst zijn geweest. Voor jullie ja. ook. En, en, uh, net als voor je zus. Ja, mijn zus is misschien iets minder goed te peilen, want ze kan mm -hmm. het zelf niet vertellen. Maar, uh, want hoe wel... merk je, Waar merk je het verschil dan aan bij haar? Nou, het gaat sowieso een stuk beter met haar, maar dat heeft misschien ook andere uh, oorzaken. Mm -hmm. Maar zeker wel dat wij met z'n allen, en vooral de, de zorg die er voor haar is, uh, dat, dat wij met z'n allen veel beter weten hoe we met haar om moeten gaan. Yeah. Dat geeft voor haar veel meer duidelijkheid, veel meer rust en... Uh, nou ja, bijvoorbeeld, een, een, toen zij naar een gezinsvervangend huis uh, ging op ja. 16-jarige leeftijd, is zij weken ziek geweest vanwege die verandering. Mm -hmm. En um, nou, dat komt dus nu, nu niet meer voor, omdat wij eigenlijk uh, uh, rust kunnen bieden. En nou ja, daar, daar fl flirt ze echt van op. Ja, en um, hoe, hoe vaak uh, zie jij je zus nu? Nou ja, ze woont een beetje uit de buurt, maar ik probeer er elke drie weken zeker wel te zien. Ja. Nou heeft Ipe Elgsma hier bij ons in de studio maakt deel uit van een jarenlang onderzoek naar het zeldzame syndroom wat je zus heeft. Is er nog iets wat je hem wil vragen? Of wat je eigenlijk wat je misschien al weet, maar wat de luisteraar nog van hem te horen moet krijgen? Ja, nou ja, het, het is altijd... Um, uh, ik vond het wel mooi, ook wat eerder in de uitzending gezegd werd... die druk die bij uh, wetenschappen als uh, elders Elgersmaar ligt... van ouders, van uh, kom alsjeblieft met de oplossing. Um, ja, hoe, hoe ga je daarmee mee om? Mm -hmm. Ipe. Ja. ja, dat is niet altijd even makkelijk, kan ik je eerlijk vertellen. Ehm... Um... Ik probeer toch het uh, probeer uiteindelijk toch vaak wel een klein beetje afstand te nemen om niet uh, om niet. Uh, om niet uh in, in mijn wetenschappelijk denken... te veel beïnvloed te worden... door altijd voor de snelle uh, en de korte termijn oplossing te gaan. Want vaak is de kortste weg niet uh, de beste weg. Uh, maar ik vind het wel heel moeilijk om hiermee om te gaan. En af en toe is het ook wel een, een punt van... ja, voel ik ook wel dat er een beetje wrijving ontstaat... tussen de ouders aan de ene kant die mij dat geld geven... en graag willen uh, weten elke twee weken wat er gebeurt... en, en hoe snel en, en waarom je nog niet veel vordering hebt geboekt. Anderzijds, uh, ja... Ja, de wetenschap gaat helaas langzaam. En, uh, maar ik begrijp de ouders ook heel goed. Dus ik kan er wel, het is niet zo dat ik denk van god, dan heb je de ouders weer. En ik denk van ja, als ik nou ouder was. En dan zie ik zo'n e-mail binnenkomen. En dan denk ik van ja, ik had waarschijnlijk hetzelfde gedaan als ik de ouder was. Dus uh, zolang je dat maar voor, de, in, in, uh, voor je ogen houdt. Dat die ouders dat niet doen om mij, uh, nou ja, om, om mij nou echt op te jagen. Maar echt gewoon omdat ze gewoon graag het allerbeste voor hun kind willen. Uh, nou ja, dan kom je er altijd wel uit. Um, Ik daar... vond, overigens, dat, dat, dat Bert iets heel belangrijks ja. genoemd heeft... wat niet echt nog uh, aan bod is geweest. Um, en dat is dat... Uh, we hebben het nu al gehad over mogelijke therapieën... maar het, uh, een, een expertisecentrum, zoals het nu is bijvoorbeeld op het Sofie Kinderziekenhuis, het OnCore-centrum, is ook juist om ouders te vertellen over alle oplossingen. En dat kunnen soms hele simpele oplossingen zijn... over wat ze van hun, uh, hoe ze met hun kinderen moeten omgaan... en wat ze, ook wat ze kunnen verwachten van hun kinderen... Uh, ik heb laatst een praatje gehoord waar mensen lieten zien... Uh, dat ze bepaalde therapie hadden ontwikkeld om de kinderen goed te laten slapen. En bijvoorbeeld bij Ingemen-syndroom is dit een enorm punt... want heel veel kinderen uh, kunnen heel slecht slapen. En die ouders uh, ja, die zijn net alsof je een klein kind gekregen hebt, een baby... dat je er tien keer per nacht uit moet. Dat gevoel hebben die ouders tien, twintig, dertig jaar lang. Uh, en als je dan gewoon door bepaalde gedragstherapie kan verzorgen... dat, hè, dat het kind gewoon slaapt of dat een dertigjarig kind zinnelijk wordt... Uh, en dan heb je nog geen enkele geneesmiddel voorgeschreven. Zoiets is al enorme winst. En ook, ook dat is zo belangrijk dat die expertisecentra er zijn. En dat die ouders daarheen kunnen. En kunnen zien inderdaad dat hun kind van 30, 34 jaar. Uh, dat hij zinnelijk wordt en dat hij gaat slapen uh, op een normale manier. Uh, en dat, ja, dat zijn allemaal uh, fantastische ontwikkelingen. En nog los van uh, het medicijn. Ja. Uh, Bertus, uh, uh, uh, aan de lijn. Uh, ja. Bertus is, uh, heeft een zus die leidt aan een zeldzaam... Syndroom, het Angelman-syndroom. Bertus, ik ga even een mailtje voorlezen die wij net binnenkrijgen. En die wil ik eigenlijk wel weer aan jou uh, doorspelen. Okay. Een mailtje van Jos en Ineke. En die zeggen, of Jos... Um, interessant onderwerp, veel lof voor het onderzoek. Wordt Ipenoi uh, niet ooit zwetend wakker van de nachtmerrie... dat zijn onderzoek gestopt gaat worden vanwege de bezuinigingen... omdat de doelgroep te klein zou zijn... en dus niet interessant voor de farmaceutische industrie... Alles wordt tegenwoordig gewikt en zes keer gewogen, uitroepteken. Mooie nacht wensen Jos ons. Um, in plaats van hem aan ipe voor te leggen, wil ik hem aan jou voorleggen, Bertes. Want jij bent ja. met de Nina Foundation, al eerder genoemd, um, hard in de weer om, om, uh, nou ja, om, om fondsen bij elkaar te krijgen. Kan je hier wat meer over vertellen hoe dat in de praktijk gaat? Nou, de Nina Foundation is uh, vooral bezig ook om via uh, particuliere. Uh, geld in te zamelen. Dus wij, wij krijgen geen subsidie van de overheid. Um, maar het is natuurlijk wel die strijd die je moet voeren. En um, wat ik daar misschien over kan zeggen is... de, de resultaten die uh, Ipe Elgersma boekt... misschien op het gebied van Angelman of, of een andere uh, uh, aandoening... waarvan je denkt, nou, dat is toch heel marginaal. Ik denk dat die uh, resultaten baanbrekend zijn en ook breed breder in te zetten zijn voor uh, andere ziektes later. Mm -hmm. Dus uh, ik denk dat het voor een veel grotere doelgroep uh, van belang is... dan uh, misschien op het eerste gezicht nog even lijkt. Dus, uh... Want er is, de, uh, met dit soort zeldzame aandoeningen... met een kleine doelgroep, vreselijk woord... is er dus um, vanuit de overheid of vanuit de industrie... Uh, komt er weinig tot niks? Ja, er komt heel weinig. Want de industrie, uh, met een enkele uitzondering gelaten, is over het algemeen uh, niet zo geïnteresseerd... omdat het inderdaad om toch om hele kleine uh, getal vaak gaat. Uh, uh, dus zeker het onderzoek zullen ze niet doen. Als het één keer in een stadium is waarbij je weet... Hoe je iets, wat voor therapie er mogelijk zou zijn... en je kan laten zien dat een ziekte inderdaad uh, tot stand te brengen is... of, of zelfs misschien omkeerbaar is... Um, dan zouden ze er misschien wel in willen springen. Maar zeker dat hele ontwikkelingstraject wat we echt op het lab doen. Um, daar, uh, daar, is gewoon, uh, daar is de industrie niet geïnteresseerd. In in uh, uh, en in de overheid heeft, heeft toch maar een zeer beperkt budget. En het meeste geld gaat toch vaak uit naar, naar kanker, hart- en vaatziekten. En, uh, en de dementie en de psychiatrische aandoeningen. Simpelweg omdat dat het meeste drukt op het grote uh, uh, budget van ja. het ziekenhuis. Dus dat ja. um, zijn allemaal hele logische keuzes. Maar inderdaad, ik word uh, af en toe nou, ik word nu zwetend wakker... maar ik val soms niet in slaap vanwege inderdaad, uh, de rekeningen die binnenkomen. En het feit dat ik weet dat uh, binnenkort een bepaalde uh, beurs waar afgelopen is... een uh, subsidie afgelopen is... en ik daar geen ja. uh, vervang, gevang, vervanger voor kan, uh, kan vinden uh, vanwege de financiën. En dat is erg jammer, want dan vallen er gaten in het onderzoek. Ja, helemaal duidelijk. Bertus, um, ik wil je bedanken voor je bijdrage op dit late uur. Ja, graag gedaan. En ik wens uh, jou, je familie en natuurlijk je zus... Um, Vooruitgang in alle processen. Ja, dankjewel. Oké, okay. dankjewel. Een hele goede nacht. Goedendag. We gaan luisteren naar Hoever ik. ik. Groep uit België. Um, met een nieuwe zangeres staat er ook bij. Nou, dan weten we dat ook weer. Dames en heren, um, we gaan hier bij Casaluna bijna de luiken sluiten. Um, Ipe Elgersma, hoogleraar moleculaire neurobiologie uh, aan de Erasmus Universiteit. Mag ik je danken voor uh, twee uur lang enorme gedrevenheid en... Enthousiasme wat je hier tentoon hebt gespreid. Naast natuurlijk um, uh, ja, je, je deskundigheid ter zaken. Dank. Heel graag gedaan. Leuk om te doen. Nog een laatste vraag trouwens. Komt er een populair wetenschappelijk boek van IPE Elgersman het is al je breincollega's, of niet? Uh, volgens mij moet ik dan bijna tegen mijn pensioenleeftijd aanzetten. Maar mijn, mijn dochter vraagt het ook elke keer. Want die denkt dat we dan uh, rijk gaan worden. Uh, maar uh, eerst maar uh, gewoon wetenschap doen. En dan komt het boek voor zelf. Oké. Okay. Dankjewel in ieder geval voor je komst. Erg fijn om hier te hebben. Over rijkdom gesproken. Um, op Twitter wordt nog gezegd. Mooie uitzending. Wat een rijkdom is het menselijk brein. Voor ieder mens op elk niveau. Ieder mens heeft zijn gaven en talent. Er wordt ook nog gemaild. We gaan nu een hele multimediale minuut in. Ria mailt ons alleen maar even laten weten dat ik geboeid luister. Jawel op dit uur. Um, geen vragen, alleen maar dankbaar dat de mensen, zoals uw gast... Iepen, hun nieuwsgierigheid kunnen inzetten ten dienste van. Nieuwsgierigheid, daar ging het ook over. Naar, um, naar wetenschappelijke vooruitgang. Tot slot ga ik nog het antwoordapparaat inspreken voor komende maandag. Dit is de voicemail van Casa Luna. Dag Frank, dit is Nathan. Als jouw gast afgelopen zaterdag het CDA-congres had mogen toespreken... een seconde of dertig, want zo gaan die dingen... Wat zou ze hebben gezegd? Ik ben heel benieuwd. En ik wens je een mooi gesprek. Ja, dat ging over de gast die maandag komt. Uh, en dan gaat het over Mauro, waar heel Nederland het over heeft. Uh, en de gast, haar naam heb ik hier nu niet direct voor me. Um, maar zij is een zeer geslaagde... Um